Of hij in Nederland wordt berecht is nog onzeker. Hij heeft een Turks paspoort en dat land levert in de regel geen onderdanen uit. Duizenden mensen hebben vandaag in Baghdad met een uitvaartprocessie afscheid genomen van de Iraanse generaal Soleimani en de Iraakse militieleider Mohandis. De twee werden gisteren bij een Amerikaanse luchtaanval gedood. De processie ging van Bagdad naar Najaf. Soleimani wordt volgende week begraven in Iran na drie dagen van nationale rouw.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 Of ook het EK in gevaar is voor Malen is niet duidelijk. Het weer: veel bewolking en vooral in het noorden en oosten kan een beetje regen vallen. Het is een graad of acht. Morgen opnieuw bewolkt en wat lichte regen en dan een graad of zeven. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek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 Alleen maar liefde. En dat uh, allemaal van Frans van Adrigem. En even kijken hoor. Dan, dan, dan zetten we die even in. En die doet het even niet. Dan moet je wel alle schijven openzetten. <laughs> ja. Welkom Annette. Hier ja. in de studio van CFM. Dank in, in Zandvoort. Dankjewel Fred. Wat leuk dat ik hier mag, mag zijn. Ja. Fantastisch. Ja nou ja leuk dat je hierheen wilde komen. Ja, het is, het is een uitdaging. Nee. Ja, nou ja, het, is, het is geen klein stukje. Dus, het is een eindje rijden, ja. Ja. Hey, um, ja. Waar je hier voor zit is natuurlijk voor jouw uh, ja, nieuwe uh, laatst ja. uitgebrachte single. Uh, enige tijd alweer. Geleden, ja. met een groot uitdekken. Hoe lang eigenlijk? Vier jaar. GELACH <laughs> Ja, dit is echt zo. 2015 heb ik de laatste single hiervoor uitgebracht. En de, dat is wel even een paar jaar geleden. Ja. Hey, en ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik stil heb gezeten. Helemaal niet. Nee, nee want uh, ja, we hebben allemaal kunnen lezen. Ook wat er allemaal is gebeurd. Ja, ook. Ja, ja ongeluk. Een bakkelende. Ja. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, ja. ja. Maar daartussen tussen 2015 en begin, dat is 2 januari 2018, dat ik dat ernstig ongeluk kreeg. Ja daartussen ben ik ook gewoon lekker actief geweest met muziek. En ik zag eigenlijk op dat moment het nut er nog niet van in om een single uit te brengen. Ik dacht, ah, dat komt wel een keer. Ik was gewoon druk zat. Ja. En uh, dat bleef ik maar voor me uitschuiven. En dat ik dacht, ja oké, okay, 2018, dan moet het maar eens gebeuren. Maar ja, toen kreeg ik dus dat ongeluk. Ja. En dat zette mijn hele wereld op zijn kop. Nou ja, dan sta je weer eventjes uh, stil. En nu, na 2019, oktober werd het dan toch maar eens tijd. Ik dacht, nou, nu, uh, nu moet het gebeuren. Ja. En nu is het gebeurd. Dus het gebeurt. Het is ja. gebeurt. ja, het is een uh, manier weer om ook te laten weten. Van, Joh, ik ben er nog. Ja, Heel? zeker. In Radioland wil ik niet vergeten worden. En, nee. uh, ik hoop natuurlijk ook dat ik de credits op heb gebouwd. En in de afgelopen jaren dat ik al bezig ben. Dat, ja, dat je mensen gaat al, weten van. Uh, okay, enige tijd mee. Ja. Ouwe rot, hè. Ouwe rot. <laughs> <laughs> ja. Even kijken wanneer ben je of je begonnen. Als, als, ja, als zangeres, ik begon met de gitaar om mijn nek. En daar heb ik de eerste jaren mee opgetreden. En het was, was ik uh, eind 20 of zo. Dus dat is lang geleden. Dus <laughs> voor luisteraars, ik zal het maar tegen zeggen, ik ben net 50 geworden. Ja! Yeah! Okay. Um, Van 69, dus? Ja, precies. En ik geloof dat ik in 2006 de eerste single heb uitgebracht. Oké. Okay. In 2000 heb ik al eens een album in eigen beheer opgenomen. Maar dat is gewoon allemaal in, in eigen circuitje. Dus niks met ja. radioland te maken. Gewoon voor, voor lol vond ik leuk. En 2006 kwam de eerste single. Nou ja, en daarop volgden er jaarlijks één of twee singles. Oké. Okay. Kijk, en dan... Uh, ja, dan, dan verzamel je, dan ga je... Het was voor mij ook een periode om te kijken van wat wil ik nou eigenlijk. Want ik was heel breed georiënteerd. Ja. sowieso sowieso qua muziek. Maar ik werd een beetje richting de Nederlandstalige muziek gestuurd. Zo van, uh, nou, dat was 2006 hè, heb ik erover. Nee, ja, ja. Die periode dat gezegd werd van, nou, er zijn zo weinig zangeressen. Die dat en dat allemaal in huis hebben. Ja. En uh, er zijn zoveel mannen in die hele vijver. Maar dus, ja. net als je wilt, dat, is dat ja. moet je ja. gaan doen. Ja, ja, ja. Dus nou, dat was eigenlijk wel een van de redenen dat ik in het Nederlandstalige circuit ben gestapt. Niet eens omdat ik dat dan per se wilde, maar dat ging gewoon zo. Zo is het gekomen en zo is het gegaan. En, uh, ja, ik, ik, ik, uh, het verbaast mij eigenlijk ook want uh, het nummer uh, Vincent. Uh, ik zag daar een verhaaltje uh, bij uh, staan. ja En dat het toch wel eigenlijk een, een, een nummer is met een boodschap. Jazeker, en daarom vond ik dit ook zo mooi. Uh, ja. Het is een cover. Hè? Ja. Sarah Connor uit Duitsland heeft het geschreven en gezongen. Daar heet het ook Vincent. En Vincent gaat over de eerste keer verliefd worden. En dan niet alleen tussen stereotyp stereotype man-vrouw. Maar ook tussen Vincent en de jongen waar hij verliefd op is. Ja. En nu heeft hij uh, ja, zo'n pijn, zo pijn. van ja, Hij zit met zijn gevoel in, in de knoop. Hij ja. is zo verliefd dat het ja. gewoon zeer doet. En schreeuwt het bijna uit naar zijn moeder van help me nou. En zijn moeder zegt, jongen, dit wordt er allemaal bij als je verliefd bent. En dan ook wordt er geen, met geen woord gesproken over. Ja, maar jij bent homo. Nee, er wordt, er wordt nu eens over gesproken. Alsof dit gewoon normaal is. En dat is het ook. Dus da da daarom vond ik dit lied ook extra mooi. En dit was um, voor mij een dubbel op, tien dubbel op de reden om deze single er wat mee te gaan doen. Toen heb ik de Nederlandse vertaling gemaakt. En we hebben het ingekort, wat gearrangeerd. En wat dingetjes aangepast um, naar de Nederlandse tekst. Je kunt niet letterlijk gaan vertalen. Nou, nee. Maar ik, ik ben nog wel eens geneigd om van mooie covers. om helemaal een ander verhaal op te maken. Maar dat vond ik met deze single niet kunnen. Ik denk, dit is ja. gewoon de zomer. Het is mooi. in ieder geval ook een mooie clip geworden. Ja. Die hebben we ook kunnen bezichten op YouTube. Ja, dat is dus leuk. Ja, als uh, mensen nieuwsgierig zijn, eventjes naar de YouTube. Ja, en wat je allemaal niet kunt doen met ballonnen. Ja. Heb je dat gezien? Ja. Dat is zijn heel veel. <laughs> Iedereen op de radio die luistert van, oh, wat staat dan ballonnen? Hoezo dan? Dan moet je gewoon eens gaan kijken. Ja, ja. En dat zou ik zeker doen. Uh, we gaan hem even draaien. Ah. Vincent voelt echt niets, dan zei je meisje ziet. Hij ging wel met ze om, maar verder kwam het niet. Als zijn vrienden spelen vaak computergames, ze zijn liever ook muziek van Beyoncé. Zo cool stond hij daar, en hij zag toen pas, dat hij op slag De knapste Maaike, een voetbalstel Grootse dromen, het perfecte stel Huisje, bompje, beestje, trouwen en een kind Een goede baan, alles ging voor de wind Nu is alles een sleut En zij vraagt zich af Of dit echt een liefde Mike is niet meer bij haar, hij flirt met topmodellen in Amerika. Vincent heeft twee kinderen en een sterke man, zo liefdevol, wow, wie had dat nou gedacht. Nu denk ik weer terug en denk aan de dag dat ik voor het eerst En voelt echt niets als hij een meisje ziet. Hij ging wel met ze om, maar verder kwam het niet. Hé. Hey. Wat was die mooi, hè? Ja. Heerlijk. Ja. Ja, he. ja, we zaten even tussendoor ook een beetje te kleppen, natuurlijk. Ja. Ja. Ik, ik kan niet anders zeggen, het is heerlijk nummer om naar te luisteren ook. Ja, dat, nou, ik, al zeg ik het zelf, ik ben ook altijd uh, zeer. Benieuwd wat dan het eindresultaat wordt. Ik heb uh, zelf alles ingezongen. Ook alle backings doe ik altijd zelf. Ja. En dan denk ik, op een gegeven moment groeit dat, hè, dat proces. Ja. En dan, uh, ik wil ook niemand naapen. Dus dat heeft ook helemaal geen zin. Dat wil ik ook niet eens. Maar dit, dit, zoals het eindresultaat is geworden... is gewoon zoals het moest zijn. Ja, mooi, ja. subtiel. Ja. Ja. ja, kan niet anders zeggen. Dank je. Alsjeblieft. <laughs> Stik maar eens uit. Hé, hey, um, ja, ik, ik heb hier. De, we draaien hem straks sowieso nog een keertje. Oh, ja. dat is ook goed. Ja, ja ik denk dat ja, wil je naar een andere single van mij? Ja, we gaan ook uh, even naar een andere single. Uh, mm. Dan zie je de pata pata. Ah, ja. ja, dat is ook ja. mooi. Ja. Van 2012 of zo? Twaalf denk ik, ja. Oké. Okay. Ja. Wat, uh, wat kan je daarover liegen? Liegen? Ja. <laughs> je de bata -bata, ja. bata, dat is een heel mooi verhaal. Okay. Uh, Captain Rob. Zeg je dat nog wat? Rob Captain Peters? Rob, Captain, uh, Peters? Ja, ja, Captain ja, Rob, Rob Records. Ja, daar staat iets, iets van bij. De, de broer van uh, Tom uh, Peters, Energy Music. Rob Peters. Rob die heeft mij gescout in uh, Den Bosch op de Buma NL dagen in 2011, denk ik. En Rob die zag mij, want ik zat daar een kwartiertje te zingen en me uit te sloven. En Rob die zag mij en ik uh, kwam na de tijd bij me van, oh wat, wat, wat goed, op oh, helemaal te gek joh. Oh, jij, bent, jij bent degene die ik al jaren zoek. Ik denk bla bla bla bla. Ja. Um, ik ben veel te nuchter in dat soort dingen. Ja. Ik zeg tegen hem, uh, weet je wat meneer, misschien kunnen we een keer wat afspreken als, uh, als er niet gedronken wordt. En hij werd boos. <laughs> ik heb wel al niet gedronken. Nee, nee, het is serieus, ik ben gewoon heel enthousiast. Nou, uiteindelijk bleek dus dat hij grote plannen met mij had. En ik kreeg een prachtig platencontract bij hem. En hij zocht dus al jaren iemand die Patapata uh, Pata van Miriam Makeba um, uh, zou kunnen uitbrengen. En wie daar geschikt voor was. Nou, hij zag in mij dan de persoon die dat zou kunnen. En toen heb ik daar het arrangement op bedacht. Ik, ik kreeg maar steeds met dat nummer um, The Lion Sleeps Tonight. De doorheen. Ja. Ik denk Dat moet ik doen. Nou, heb ik aan die producers toen van... Um, we hadden veel voorgelegd van: jongens, wat vinden jullie ervan? Dit, dit wil ik graag. Jo, dat is eigenlijk heel gaaf. Dat is mooi. Gaan doen. Nou, ik heb de tekst geschreven. Ik heb dat arrangement bedacht. En toen kwam: dan zie je de patapata. Pata. En we hebben het opgenomen in het Afrika Museum in Nijmegen. En uiteindelijk is het net alsof we in Afrika zijn, met mooie warme sferen en mooie danserrestjes. Leuk. Alles compleet. Ja, het is ja. gewoon een leuk dansverhaal. Een ja. liefdesverhaal. Je moet het gewoon horen. En dan, als het goed is, kun je niet helemaal stil blijven zitten. Je zit altijd wat te wiebelen met je, op je stoel. Of staan tijdens het werken. Ja, maar het staat hier uh, dans hier de pak. Dans de pad, hier dan. de patat. Dan moeten we hier dansen. <laughs> op tafel. Nou ja, heren. Ja, nou, ik, moet bij, ik moet hier blijven, bij de schuifjes ja. blijven. Nee, wat jammer nou. Ja. Jammer. Ja, ja. We gaan hem draaien. Sorry. wie kon er nou stil blijven zitten? Sorry, ja, zei je? Zeg, wie kon er nou stil blijven zitten? Ja, uh, wij niet in nee, ieder ja, geval. Nee, nee. Daarom waren we te laat bij de schuifjes. Hé, <laughs> <laughs> en... Hey, um, ja, wat, uh, Het is inderdaad een lekker nummer. Ja, het is... Dus, uh, de dus, lijn ging uh, de, inderdaad... Uh, de wie... Lion sliep ze door een jaar. doorheen, ja. ja dat ja. dat pakte gewoon dat match. Nu, nu is het net alsof het zo hoort. Uh, ja. Het, het past ah, gewoon het wel. precies. Het past precies, inderdaad. Ja. Dan gaan we naar... de eerste... eerste leefde. Het zou eerste, eerste liefde, liefde moeten zijn. Maar goed. Oh, oh. dat oh, is een ik. hele oude. Wat zeg je... Dat is een dialect, de eerste leefde. Oh, de leefde. De eerste okay. leefde. <laughs> en in het Nederlands is dat dus liefde. Ja, nee, maar ik daarom is Heb jij dat? Oh. De eerste leefde. Oh, Oké, okay. Verbaas oh. me dat jij die hebt. <laughs> Alles kan hier <helemaal>. in Radio radioland. <laughs> <laughs> ja, de leefde. Nee, ja, wat, uh, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Die liefde? Uh, nou ja, sowieso. De, de eerste liefde. Ik neem ja, dat ga uh, ik uh, niet meer eens over hebben. Die, uh, dat is lang. Hey, heel heel lang was, was, was ik negen? Negen? Oh. Ja. Toen maar. Het was de eerste keer smogliefd op een jongen van 13, maar die was natuurlijk veel uh, een ouder. Ja. Een beetje eerste klas of zo? Basisschool? Negen jaar? Eerste klas. Weet, ik, ik weet, weet je weet niet het meer? meer? Ik weet het niet meer. <laughs> Vroeger ging je met. Uh, vijf jaar, vier vijf, vijf, ging je naar de eerste klas. Oké. Okay. Oh, ja, oh ja. Maar goed, dat is een lang, lang verhaal, lang geleden. Um, de eerste leefde, of liefde... dat is nog uit de periode dat ik samenwerkte met Edwin van Hoeverlaak uit Holten. Ja. Daar woonde ik toen heel dichtbij. En uh, toen zat ik bij een Print Music. en toen mocht ik daar bij Edwin een heel album opnemen. Het was erg leuk om te doen... En Eerste Liefde is, denk ik, geschreven door Wilfried Poorthuis. Als ik nog zo uit mijn hoofd weet. En ja, ik mocht gewoon leuke liedjes zingen, wat anderen gingen schrijven voor mij. Dat is echt wel heel erg luxe. En later besloot ik van, uh, ja, dat is erg leuk, maar doet net zo goed ook liever zelf. Ja. Ja. Dus, maar dat is, Eerste Liefde is, uh, ja, het begint met echt e e jongen en uit onrustig. Ga je dialect doen of Nederlands? Weet je het al? Nee, het, is, uh, het is leefde. Dus, uh... Nou ja, oké. Okay. Laat, laat maar eens even luisteren. Leefde. De leefde. Zo is het. Je komt hij dan aan het nieuwkamp in de eerste leefde. Ik ga wie toen niet. Maar al die orenzoeken hebben niet wel wat geleerd. Wat ik niet heb te heb ik niet genoeg waard. ik het De zoektocht in mij leven heeft mij overal gebracht. Toch vind ik nijs dat gevoel misschien te wel verwaard. Alles wat ik deed, was in mijn gedachten, in zo'n blieb dat ik weer zie. Wat is van u gekomen, Wat is met u geduld? U dit ook verloren, ik heb joren niks Als ik het overmacht doe. Ik wil weg in. Ja. Wat een mooie liedjes toch? Ja, hè? Ja. Ik hoop dat jullie het konden verstaan. <laughs> nou, als ik, als ik het kan verstaan, dan moet ik, het vast uh, wel goed komen. Wij spreken wel een dialect wat eigenlijk ja, over het hele land wel goed verstaanbaar is. Als je het echte zwens hebt, dus ja. toch, uh, dat, dat vind ik zelfs al lastig. Dus dit is het salans. Ja, nou ja, ik, ik heb het ja. wel met, met Gronings bijvoorbeeld. <laughs> dat... dat uh... Daar ken ik wel eens ruzie mee krijgen. met Gronings. Ja, ja ik, ik, ik, ik merkte net al aan je collega. Die had zoiets. Oh, jullie spreken dialecten. Ik zei, ja. Ja, ja. ja, goed. Uh, het hele, als iemand heel snel Gronings spreekt, denk ik ook niet dat ik het goed versta. Nee, nee, nee. bepaalde dialecten, dan, daar heb ik toch wel... Dus enig, Abra eh, Kadabra. ja, ja. ja, ja. En dan krijg ik altijd ruzie met ze op de een of andere manier. Dan ga je slaan. Nee, nee, nee, nee dan willen hun slaan omdat ik het niet begrijp. Hé, ja. hey, um, op reis naar het verlangen. Hmm. Ja. Die herkennen jullie meteen qua muziek als je hem hoort, luisteraars. Muziek is van Amy Winehouse, Valerie. En um, dit komt uit de periode dat ik uh, mijn platencontract. ...had beëindigd in 2008. Ja, klopt. En ik wilde graag laten horen aan uh, Nederlandstalig liefhebbers. Nederland, van dat dus ook Nederlandstalig op, op andere dingen gezongen worden... ...dan alleen maar uh, bladibla liedjes. Ja, hoe zeg ik ja, dat? De, in, uh, je bedoelt de uptempos. Die bedoel je toch, de nummertjes? Nee, nou, er waren heel feest, veel... De, de, de, ja. ja slagerachtige dingen of zo. Ik, denk, ik wil wat anders. Ik wil gewoon laten horen... dat het net zo goed op een ander lied kan. En toen was net Valerie was een grote hit. Ik denk, joh, dat, dat wordt hem. Dus ik op Valerie een heel ander verhaal geschreven... op Reis naar het Verlangen. Eigenlijk is het een heel... heel serieus verhaal zelfs. En um, nou ja, dat werd dus een gigantisch grote... Ja, voor mij grote hit. Hij is ontiegelijk veel gedraaid... Dus ik ben daar wel heel blij mee. En toen was het voor mij ook heel duidelijk van... joh Annette, je bent op de goede weg. Dit is gewoon toch wat, wat mensen wel willen horen. Ja. En niet uh, te ver. Het kan ook een, een uitstap zijn dat je zegt van dat mensen dat niet waarderen. Maar dit werd toch wel heel erg gewaardeerd. Dus daarna kwam ik nog met andere uitdagingen. En andere stevigere muziek. En Bad Case of love You heb ik wat meegedaan. En uh, Amy Stewart, Knock on Wood. Ja, dat, is, dat is leuk. Ja, je bent gewoon... Uh... Ja, en zelf al, gaan schrijven. Zoals we al zeiden, een oude rots in het vak. Oh, nee, rots, dat goed. oh rots. Oude rots. Ja, en na die liedjes ben ik oude, dan... Dat oude, oude laten we weg dan. Ja, nee, okay. jongen, je ben, ik bijna geen rimpel. Nee, goed, nee, nee. ja. ja um, ik, ik begin zo ook te vertonen. Dus ja ik dat toch niet dan? aan. Heeft charme, hoor. <laughs> Echt, elke rimpel heeft zijn charme. Ja. En na die liedjes... Dus toen ben ik zelf gaan schrijven. En toen ontstonden er weer hele andere dingen. Ja. Leuk. Dus op reis naar het verlangen. Gaan we doen? Gaan we doen. Aan dit nieuwkamp! Ja, zo maken we wel eens een vergissing. Dat was Dokter Dokter, maar we gaan verder met kijk naar het. Land. Maar net, niet kan. Ja, hoe diep je ook in de put zit, je kunt altijd je ogen even sluiten, een momentje, en denken: joh, wat is mijn verlangen? Ja, ja. daar ga ik gewoon heen. En al. Je kunt je gewoon even afsluiten. Dat, als je dat, zijn, dat zijn zoveel dingen. Ja, precies. Ja, wat, is, wat is je ja. verlangen? Daar mag je jezelf ja. invullen. Zo is het. Hé. Hey. Uh, ja, we hadden het net al even over het, het nummer met het dialect. Moet dat allemaal met? Moet het allemaal met? Ja, ja, <laughs> met het. ja Jij kent nou, het veel beter zeggen als ja, ja, ik. Dat komt omdat ik het <laughs> zelf geschreven heb. Ja, ja. Het, is, het is een bluesnummer, ook dat heb ik weer zelf geschreven. En het gaat over de Nederlanders in het algemeen. Dus ik wijs niemand aan, maar die uh, hebben nog wel eens de gewoonte... om van alles mee te nemen als ze met hun caravan of sleephut... Op vakantie gaan, alles moet altijd mee. Dus moet dat allemaal mee? Zo ja, inderdaad. Uh, ja. Tot aan de tandenborstel Alles? Uh, ja. Dus daar gaat dit lied over? Ja, ik herken ik het. Ik, <laughs> ken het. Ik, ben... ik herken het ook. Dus ja. vandaar dat ik in een uur of zo, anderhalf uur was ik klaar met dit nummer. Dat was zo geweldig. Ik met mijn gitaar op schoot, klapblok, pen erbij. En dat kwam gewoon als vanzelf. Ja, nee, maar ik, ik ga er altijd op namelijk op vakantie. En dan doe ik een, rug, een rugtas mee. En dan heb ik alles bij me. Oké, okay, en ja, je ziet en, onderweg en dan, wel wat je tegenkomt heb ik dus een mijn vriendin. En die heeft dus een hele koffer bij zich. Oh, die redt niet met een rugzak. Die redt niet met een rugzak, dus ja. Dus ja, dan... Eh. Ja, nou, Ieder zijn, zijn ding. Ik herken er ook wel wat van. Ja. Ik ben ook zo iemand die van alles meeneemt. Nou ja, ja. Ik, ik, ja ik, ik zeg altijd van... Hè, wat, je, wat je niet bij je hebt, kun je daar ook open. Ja, meestal ja. wel. Ja. Nou, zo zie ik het. Ik denk dan eventjes als de computer het wil. Als hij het wil. Als hij het wil. Ja. Vol en bezuig, maar dat doe ik. En ik ben de loon. de koffie geet met hartstootte derby, met ryanice nu vermaak ik ze zo bier. Lijsters met met en zo'n brak Want wij toch zo red, maar dat doe ik En niet voor de lol Wat papier voor gaat, als kom ik Dus dan anti-weerwol Dus gauw volle man oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Niks is te dood De cd was nog net een landkaart ik, Dat dat niet verget, maar dat doe ik. En liever de lood. Eén stap weg, weg, hoogste tijd. Nu heb ik geen probleem, wie sluit ons binnenkwit? Het wordt niet te meegegaan. Alles. Alles. Alles moet mee. Ja, een lekker nummer is dit, ja. Ja, ja ook dus een geweldige misschien, clip. Misschien kreeg dit nou een nieuwe kans, dit nummer, Wat ja. is hier nog wereldberoemd mee. Nou, ja, wie zal dat zeggen? Ja, precies. Je weet maar nooit. Een balletje kan gaan rollen. Ja, ik bedoel, uh, nee. Maar dit is wel een kant waar ik echt niet verlogen, want ik, ik vind dat ontzettend leuk om in het dialect te zingen. Ja. Het is echt, uh, en je kunt in de dialect mooiere klanken maken dan in het Nederlands. Dus net als dat, veel mensen liever in het Engels zingen. Dat heb je dan met dat, mijn dialect. Ja, ook. inderdaad. Sommige nummers, die, die, die, ja, die en, hoor je ook liever in het Engels. Ja, je, je hebt uh, gewoon hardere klanken in het ja. Engels. Dus dan, daarom is dialect ook leuk. Kun je ook echt vanuit je hart zingen. Ja, ik vind voor mij niet, geldt dat ja. Nee, maar ik, ik vind het altijd wel leuk. Als je, als je dus eigenlijk nummers in het Engels hoort. En, en je moet dat naar het Nederlands gaan vertalen. Dat is niet altijd klinkt, mooi. Dan klinkt dat voor geen meter. Nee, nee dat, is, dat is best wel een dingetje soms. ja. ja. Ja, een behoorlijk dingetje eigenlijk. Ja, en dan, dan bekt het in één keer helemaal niet meer. Dan moet je gaan zoeken naar andere woorden. En, uh, ja, ik, ik werk ook veel met klankrijm. Dus niet exact uh, rijm, maar klankrijm. Uh, uh, ja, het vertalen is ook een vak apart. Ja, ja, dan moet je inderdaad de juiste woorden gaan vinden. Hoe ga je dat anders formuleren? Het ja, is net als met Vincent. Nee, hè? Vincent ja. is ja. niet klakkeloos vertaald. Het is niet zomaar even gepiept. Nee. Nee. Hey, ik heb hier een andere nummer voor me staan. Which one? Ik heb je niet de hemel beloofd. Oh, nee, die ga je toch niet draaien? Die slaan we over. Verschrikkelijk. Ja. Oh, is... o, ja. Vertel, vertel. Dan moet ik dat zeggen ook. Ik ben er zelf over begonnen. Het is het meest stomme nummer. Oh, okay. nee, nee, dit, dit was een verplicht nummer. Dat moest, uh, moest ik zingen. En het moest op dat album. En ik had zoiets van... Oh, nee toch. Dit is zo niet Annette Niekamp. Maar wie weet vinden de mensen het heel erg leuk... als je hem laat horen... Maar ik zing hem nooit. Okay. N-O-O-I-T. Gewoon nooit. <laughs> wat erg, nou, hè? Nou ja, weet je wat? Dan gaan we <laughs> gewoon naar de volgende. Doe hem gewoon niet. Als je nou steeds, steeds op nieuw bijvoorbeeld. Dat is een hele leuke. Dat is een beetje reggae. En het is toevallig het favoriete nummer van Rob die vlakbij me zit. Oké. Okay. allergrootste fan uit Voorburg. Voorburg. Voorburg. De, ja, de R. De, ja, dat is, ja. ja, Die is helemaal speciaal hier naartoe gekomen. Leuk, hè? Ik wist ja. dat niet. Verrassing was dat. Ja, leuk ja, nou, Ik wist het ook niet, dus nee, ik, ik <laughs> daarom zijn, kijk ik, ik nu hij, hij stond in één keer buiten voor ons neus. Zei, hey Rob, jij hier? Ja, leuk. Ja. Ja, en uh, ik weet dat dat zijn favoriete liedjes, steeds opnieuw. Oké, okay, dus, ja, ik, ik neem aan, ik hoop dat ik de goede heb. Dan ja, hoop ik uh, ook voor je. Dit <laughs> is hem. Ja, klopt. The funny feeling myself. opnieuw ja. waar het weer mis Maar het druk aan de klets maar de, ja zie dus, me en ik heb hem ook in Nederlands geschreven zie mij beetje smooth jazz en dat gaat over ja. een onbeantwoorde liefde ja het is uh, ik, tenminste ik vind het zo uh, was leuk ja, ja, het is weer wat anders meisje gaat expres naar het park in de hoop dat ze toch die jongen weer tegenkomt, dus neemt ze haar hond mee en oh denkt de uh, jongen kijk dan naar mij kijk dan kijk dan ik doe mijn haar mooi en lipjes getuit bosjes vooruit en, ja. maar hij ziet daar niet staan hè wat of, jammer nou of zij zegt van uh, blijf uh, Blijf deze nacht. <laughs> ja, dat is de volgende fase. Ja. Als het dan wel lukt, dan zeg je tegen elkaar... Hé, hey, blijf deze nacht. Ja, want deze is geschreven... Ik denk uh, dat dit was door Edwin van het is een. Uh, 2008. Uh, nee, eerder, ja, dat album van 2008. Ja, dat ja, heet helemaal ja. te gek. Ja. Naar uh, gelijk namelijk een single. En dit is uh, uit die periode, ja. Ja, want deze staat op het album niet op single. Toch? Is wel ook op single uitgebracht. Oké, okay. ja. ja. Long time ago. Long time ago. 2007 of zo. Ja, ja. Maar ja het lijkt als het dag van gisteren, toch? <laughs> Het is wel nog een van de meest gezongen liedjes eigenlijk. Wat je erg vaak nagevraagd nog. Oké. Okay. Nou, hier gaan we omhoog draaien. Yeah. Heb ik altijd verwacht dat een man dit gevoel aan me gaf, had ik nooit gedacht. Voel jij wat ik voel? Ja, is al zal je nou tegen je gezegd worden. Ja. Hmm. Ja. Dan, ja. Lief, hè? Ja, dan is dat uh, heel erg uh, het prettig gewoon... of niet prettig. Ja, ik ja. weet het niet. Ja, dat ligt, eraan, hè. Dat dat is ligt er, spannend. er aan. Dat ligt er aan. Jij wilde nog wat vertellen over... Uh, Jukebox. Ja, ik heb een hele ja. concept waar ik het land mee doorga. En dat het, het werkt overal. En dat heet Annette's Jukebox. Ja. En dat wil zeggen dat de gasten... dus op het feest of partij of bedrijfsfeest... of huiskamerconcert, wat er dan ook maar is... die kunnen de liedjes uitkiezen. En die ik, dan, ik ben dan die jukebox. Ja. En dan kunnen ze kiezen uit een repertoire... van ongeveer 600 liedjes. Nederlands, Engels, Duits. Uh, van de jaren 40 tot nu. Dus dat is gewoon heel breed. In easy listening, pop-rock, blues, jazz... Uh, disco... Plenty, plenty keus. En dat is ontzettend leuk. Want dan heb ik echt elke avond... Want ik zing bijna alleen maar avondvullend. Dus elke avond is anders. En ik, ik kan me ook nooit voorbereiden. Want ik weet niet wat de mensen gaan vragen. Nee. En wat, wat voor soort uh, sfeer het is waar je dan komt, Daar pas ik natuurlijk op aan. En uh, dat is ontzettend leuk. Dat werkt altijd. En dan mogen mensen ook altijd één liedje met me meezingen. Het is dus niet dat oma Piet uh, tien borreltjes op heeft. En twintig uh, keer mee wil doen. En dan zegt nou, oma Piet, jouw kant is voorbij. Maar dus, dat, dat is ontzettend leuk. Heb je hele leuke interactie met je publiek. Ja. Dat is leuk. Ja. En, en, en is er daar ook op je site iets over ja, te vinden? Ja, Niekamp.nl kun je daar wat over vinden. Ja, Niekamp gewoon zonder -I, E. Zonder E, ja, e ook nee. geen I. Nee. Als, maar Niekamp is ook weer dialect, hè. Maar daar kan ik niks aan doen dat er zo nee, dus ja. geschreven wordt. En <laughs> <I> <laughs> ja, mijn voorouders ook. jongen. Ja, um, ja toestand. Dus dat is eigenlijk is heel erg leuk. Dat wil ik jullie nog graag even meegeven en... Uh, Kijk, anders even op Facebook. Of je kunt mijn berichtje sturen als je het nog niet helemaal snapt wat het is. En ik schrijf je graag ja. terug. Nou, ja, want op de, de site van jou uh, daar staat gewoon alles up-to-date. Uh. Ja, is up-to-date. Ja. En uh, daar staat ook een link over uh, naar een andere website, Annet Niekamp Music musicproductions.nl en daar staat veel meer over verschillende concepten. Wat ik doe, a-n-productions.nl. Want ik, ik, ik zing ook als mensen een hele avond Nederlands-talig willen, dan kan of helemaal de hele avond uh, 60's. Uh, juist geen Nederlands-talig. Wie wil je hele een avond discothema? Ik heb zoveel muziek dat dat gewoon kan. Ja. Leuk. Ja. Wat goed. Wat goed. <laughs> hey, um. <laughs> Wie dat schot erop Ah, ja. Hé, dan zijn we op dat reggae-nummertje aan Nou, eindelijk. Eindelijk. We hebben hem gevonden. Echt? Ja. Steeds opnieuw. Steeds opnieuw. Ook dat is een erg leuke clip: de liefde tussen twee clowns. Oké. In een soort fantasiewereld. En dat zien we ook op YouTube. Ja, dat moet je gewoon zien op YouTube. Dat is erg leuk. Dan gaan we de eerst naar luisteren. Precies. Dat ik We moeten toch onderbreken. Hè? Ja, ja. zondag. Ja. ja, we moeten naar nieuws uh, van 6 uh, van, uh, uur. Ja. Bij deze ja, wil ik jullie natuurlijk al het, allemaal bedanken voor de komst hier naartoe. Hoor. Ja, fantastisch dat ik hier mocht zijn bij jou. Want je hebt zoveel ja. mooie liedjes gedraaid. Ik denk dat de luisteraars denken van wat was dit? Cool, ik, ik, ik denk dat ze gewoon eventjes ja. ook uh, uh, naar Facebook moeten en, uh, en ja, eventjes naar uh, YouTube en even naar jouw site, www.annetnikamp.nl. En daar moeten ze even naartoe. En uh, ja, avondvullend, uh, je zei het al, je bent, ja. uh, je bent eigenlijk de DualBox. En... Precies, dat nou ja. uh, werkt gewoon. Dat is gewoon een heel leuk concept, hè? ook voor verjaardagen, kleine feestjes. Dat kan eigenlijk overal. Oké. Okay. Dus dat het leuk. Ja, nou, dankjewel. ik zou zeggen, bedankt. Ja, ja, dankjewel. ja dankjewel. Dankjewel. tot ziens. Geweldig. En uh, tot de volgende keer. Goede terugreis. Dankjewel. Allemaal. Maar verder kwam het niet. Als zijn vrienden spelen vaak computergames, games, vindt ze dan liever op muziek van Beyoncé. Zo cool stond hij daar en hij zag toen pas dat hij op slag verliep.